2 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist levenslang tegen crimineel Novel F. alias Noffel. voor de opdracht tot moord op een Iraanse elektricien uit Almere. De 56-jarige Ali Mohammed werd in december 2015 op straat doodgeschoten. Voor de moord werden twee mannen vorige maand veroordeeld tot 25 en 20 jaar cel. Na Mohammed's dood bleek dat hij onder een schuilnaam in Nederland leefde.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 Vanwege een staking van de luchtverkeersleiding in België... is er urenlang niet gevlogen op luchthaven Zaventem. Rond een uur geleden zou de staking worden beëindigd. Tientallen vluchten zijn geschrapt. Passagiers werd aangeraden om contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij. De staking begon vanochtend nadat een bijeenkomst over een sociaal akkoord... op het laatste moment was afgelast... omdat de directie bang was dat de vergadering zou worden aangegrepen... voor nieuwe acties.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 Het weer. In het westen en zuidwesten schijnt de zon... maar vanuit het noordoosten neemt snel de bewolking toe. Mogelijk later op de dag in het oosten nog een bij. Morgen wisselend bewolkt en ook kans op een bij. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Verkeersabdate. De hart van de ANWB. Op de A10-ring noord richting ring west staat bij de Koenten nog 2 kilometer file... de vertraging is 5 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 See you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 Amen. Terrorizing the division. I'm hard as stones. The hell with Shannon. The cannon. We shoot a fat load for Armageddon. I'm nifty. The men's part of 350. I'm nimble. I think I take my man's. Me, don't be pissed. Just in,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 Yeah. Sure. I to seize her. I used a tiny camera. I thought I Japanese her. I made a voodoo doll of her and sat around and squeezed her. I told her I am a spy in the house of love. Your trail. You're never alone. One day you'll slip up and leave a lip right on a coffee curb Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh yeah.